Wat een circus, wat een show, Argentina dat snikt en gilt, is om een dode actrice Evita Peron. Wij zijn waanzinnig, dagen en nachten, bittere smart, heel het land is door troefheid verscheurd. En verscheurd is ons hart, wat een finale, stier jij maar. Als ging de zon uit en goed voor de natie, wij bedanken haar zeer op iedere voorpagina, ja. Daar stonden we weer, maar wie is die Santa Evita? Waarom toch al dat hysterisch gejammer? Welk goddelijk wezen, welk goddelijk wonder, is het wel mogelijk te leven zonder? Wat talenten, soms ook stijl. Er was maar één show in de stad. De massa die schreeuwde om Evita Peron. De show is over als de roes van begraven en rouw is vergaan. Dan zullen we zien, en hoe, dat ze niets heeft gedaan. Dun. Maar de staat nu verstaat, is wat ik niemand gun. <totstuk> het was geen regering, nee, het was toneel. In plaats van beleid, dat die van met gekweel. De massa speelde, de redding bleef uit. Ze zei niet veel, maar ze riepen het uit. Maar wie ben ik, die duidelijk niet zijn tranen stort om dit groot verdriet? Wie ben ik, die niet huilt, maar spot? Huigelaar, verrader, zot? Ik was nog jong, maar zeer alert. Zag hoe mijn volk gekruisigd werd. Veel tijd, ze blijft morsdood, jouw koningin. Zijn we al onbelangrijk? Ach, wie verdient er zo'n grote aandacht? Tenzij bij alle het gaat om ons allen. Het vocht dat mijn liefde gaf, volg mij. Het mocht je moeilijk. Mijn einde, deel in mijn glorie, deel in mijn einde. Ze begraven ook ooit. Wel, Eva Perron had werkelijk alles tegen de stress nodig voor het succes. Geen rijm, geen stand, geen vader, geen lichtpunt, geen man om haar heen. Vijftien jaren alleen. Toen een tango zanger haar trof.